11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In het omstreden document over het FBI-onderzoek... naar links tussen het campagneteam van president Trump en Rusland... staat felle kritiek op de FBI. Onder meer op oud-FBI-topman Comey... die een tijd geleden door president Trump werd ontslagen. En op onderminister van Justitie Rosenstein. Er wordt ook gezegd dat een rechter is misleid bij een afluisteronderzoek. Het document is opgesteld door de voorzitter van de inlichtingencommissie, de Republikein Devin Nunes. De Republikeinen zeggen dat het document aantoont dat de inlichtingendienst het publieke vertrouwen heeft geschonden. De Democraten zeggen dat het memo de informatie verkeerd weergeeft en ze komen volgende week met een eigen document. De man van 19 die vorige week in Amsterdam gewond raakte bij een schietpartij... in een jongerencentrum, mag daar voorlopig niet in de buurt komen. Waarnemend burgemeester Van Aartsen heeft hem een gebiedsverbod opgelegd. Bij de schietpartij kwam een 17-jarige stagiair om het leven. De jongen van 19 raakte in november ook al gewond bij een schietpartij. En ook toen werd er iemand doodgeschoten. In Amsterdamse media wordt gesuggereerd dat de 19-jarige... het doelwit was van de daders. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij Zeerijp in Groningen is opgelopen tot ruim 5600. Een paar dagen na de beving waren er 2000 schades gemeld. De aardbeving op 8 januari had een kracht van 3,4. Het was de zwaarste in vijf jaar tijd. En door de beving kwam het vaststellen van een nieuw protocol voor de afwikkeling van de bevingsschade in een stroomversnelling. Dat werd woensdag in Groningen gepresenteerd. De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een eeuwenoude aflaat... aan de stadsarchivaris van de Duitse stad Bonn gegeven. Het perkamentenstuk uit 1329 werd enkele jaren geleden gevonden... in het archief van de Nijmeegse Universiteit. Met het stuk worden de zonden vergeven van bedevaartgangers... die een tocht hadden gemaakt naar het klooster van Villig... dat tegenwoordig een wijk in Bonn is. Volgens de universiteit hoort het document daarom in Bonn thuis... en niet in Nijmegen. Het is pas februari, maar toch is nu al bekendgemaakt dat cabaretier Marc-Marie Huibrechts dit jaar de Oudejaarsconferentie doet. Huibrechts speelt de conferentie, die onderweg naar morgen zal heten, op 31 december in de Schouwburg in Tilburg. En de show wordt rechtstreeks uitgezonden door en Vara. Het is voor Marc-Marie Huibrechts de eerste Oudejaarsconferentie. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Vitesse versloeg thuis in Arnhem FC Groningen met 2-0. De doelpunten werden gescoord door Matt Mietzka en Mason Mount. Het weer. De wind neemt af en landinwaarts blijft het vrijwel droog... met soms brede opklaringen. Aan de kust een enkele bui. Minima van 2 graden aan zee tot min 1 in het binnenland. Plaatselijk kan het ook nog glad worden. Morgen wolkenvelden, hier en daar zon, en plaatselijk een winterse bui. Het wordt morgen een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Valentine Classics at the Movies op 14 februari. Verras je geliefde met de mooiste muziek uit romantische films. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl.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 Zo krijgt u een advies op maat en kozijnen en deuren zonder zorgen. Ga naar belisol.nl en nodig ons uit bij u thuis. Belisol. belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Max van Wezel. Het Canadese volkslied O Canada wordt genderneutraal. De woorden in onze zoons zijn veranderd in In ons allemaal. Oh jee, hoe lang zal het nog duren voordat de titel van ons volkslied wordt veranderd... in het Wilhelmus en Wilhelmina? Een hele goede avond. Ik wens u welkom bij dit Oog op Vrijdag... Sterkt aan Simone, die ziek in bed ligt... en u kunt zich alvast voorbereiden op de volgende onderwerpen. Het wekelijks gesprek tussen Joost Vullings en premier Rutte... over de eerste honderd dagen van zijn derde kabinet... en het fluitketeltje op zijn gasfornuis. Twintig gewonden gisteren bij vechtpartijen... tussen Afrikaanse en Eritrese migranten... in de Franse havenstad Calais. Hoe dramatisch is de situatie... in wat ooit de jungle van Calais werd genoemd? Ate de Jong... Regisseur van onder meer een vlucht regenwulp en in de schaduw van de overwinning... is lid van het Directors Guild of America... dat morgens een traditionele prijzenfestival organiseert. Hoe machtig is dat regisseursgilde in Hollywood? Vandaag verschenen beelden zonder weerga. Het boek van Dirk van Delft en Ton van Helvoort... over de uitvinding van de elektronenmicroscoop... van groot belang voor de biomedische wetenschap, bijvoorbeeld bij kankeronderzoek waarom was de elektronenmicroscoop zo'n verbetering bij de lichtmicroscoop? Maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 2 februari. In country, en dit was een kwade, zelfs voor zijn doen kwade, president Trump. Hij beweert al langer dat de inlichtingendiensten op handen zijn van de democraten. En omdat te bewijzen heeft Trump nu een omstreden memo... over het Rusland-onderzoek openbaar gemaakt... Dat memo is geschreven door de republikeinse voorzitter van de inlichting, inlichtingencommissie van het huis van afgevaardigden. The memo was sent to Congress. It was declassified. Congress will do whatever they're going to do, and let's see what happens. Ja, de democraten zien het natuurlijk als een afleidingsmanoeuvre van de kant van de republikeinen. The Republican Party has crossed over to cover up. They're deadly afraid of the Russia investigation. Een verwaarde man, er zijn er veel van in Nederland, is in Waddingsveen overleden nadat hij door agenten tegen de grond was gewerkt. Een omstander filmde het incident. U hoort het, het viel niet mee om de man in bedwang te houden, maar ja, hebben de agenten te veel geweld gebruikt, zoals anderhalf jaar geleden bij een soortgelijk voorval met Mitch Henriques. Voor het beantwoorden van die vraag is het volgens het OM nog veel te vroeg. We moeten eerst weten wat er is gebeurd... en dan kunnen we inderdaad kijken of het geweld dat is gebruikt... passend en geboden was. Schaatser Jan Smekens is nog niet afgereisd naar Pyeongchang, Toch heeft hij zijn eerste overwinning binnen. Hij mag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen... de Nederlandse vlag dragen. En dat is best een eer. Het is wel echt een hele eer om voor Nederland... 9 februari de vlag te mogen dragen. en uh, ja Ik vind het echt een eer om te doen. Sommige collega's van Smeekens zijn al gearriveerd in het Olympisch dorp. om zich daar voor te bereiden op te Spelen. En wat doe je als rechtgeaarde Nederlander als je ergens voor het eerst komt? Klagen! Vier jaar lang wordt eigenlijk alles perfect voor ons geregeld. Ja, nou nu moet je soms wel even slikken. Ja. We hebben een heel hoog gebouw en er is maar één lift. En ik zit op de 16e. Dus uh, ik heb vanochtend met Antoinette al uh, ongeveer een kwartier voor de lift gestaan. voordat we een keertje konden fietsen. Sven Kramer en iedereen woest. Schaatsliefhebbers hebben geen reden tot klagen, overigens, want het wordt de komende week koud. En dus is het niet alleen kijken naar schaatsen, maar ook het zelf doen. Op natuurreis zal dat volgende week best een keertje kunnen. Maar let op, alleen bij schaatsverenigingen op die ondergespoten weilanden of, of Sintelbanen. Bij de wereldwijd door hadden ze het een beetje prematuur over de Elfstedentocht. CDA-leider Simon Buma kwam vertellen dat hij in 1986 heeft meegereden. En hij was niet eens lid van de Elfstedenvereniging. Vereniging. Ik studeerde en ik heb de kaart bemachtigd in ruil voor een fles Berenburg. En daarmee is Buma de enige fractieleider in Nederland die de tochtertochten heeft gereden. Wat zeg ik? Ik vind dat de bescheiden zijn. Dat ik ben de enige fractievoorzitter. Maar volgens mij ben ik de enige fractievoorzitter ter wereld. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja. Makkelijk zeg. Freddy van Tijn, ze las de zaterdagochtendkrant. Het komt steeds vaker voor dat gemeenteraadsleden zich losmaken... van hun oorspronkelijke partij en een eigen partij beginnen. Gevolg is, schrijft Trouw, dat in 30 procent van de gemeenten... meer partijen in het bestuur zitten... dan vlak na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In vijf gemeenten zitten zelfs drie fracties meer in de raad dan in 2014. Kinderen van NSB'ers pleiten ervoor... Nederlandse kinderen van jihadgangers te helpen. Het AD schrijft over de oproep van twee kinderen... Kinderen van NSB'ers die getraumatiseerd zijn door het stempel fout dat ze na de oorlog kregen. Ook deze kinderen hebben te lijden onder de keuzes van hun ouders, zeggen ze. En dan bedoelen ze die jihadkinderen. Nederlandse veteranen gaan meedoen aan een internationaal onderzoek naar MDMA. Dat is de werkzame stof in de party drug Ecstasy. Ze worden onderzocht, die MDMA's, als, eh, als medicijn tegen trauma, schrijft de Volkskrant. De stof gaat nu de laatste onderzoeksfase al in... die nodig is om goedgekeurd te worden. Ja, je gaat elkaar ook heel lief van vinden, schijnt het. Via internet wordt spotgoedkoop vlees verkocht dat volgens toezichthouder MVBA best door de beugel kan. Maar het AD heeft steekproeven genomen en die laten testen... en schrijft dat het vlees deels verrot is. Dat wil zeggen, op twee stukken vlees zaten zoveel bacteriën... dat de voedselexpert van het laboratorium ze verrot noemt. Maar de verkoper van is niet verboden. Er bestaat in Nederland geen wettelijke norm... voor het aantal bacteriën op rauw vlees, schrijft het AD... En dan nu het romantische deel van het nieuws. In de Telegraaf een Zweedse vrouw Emma... die een boek schreef over hoe ze de liefde van haar leven ontmoette... in Amsterdam, Fik. Fik was een zwerver die in de bosjes in het Vondelpark leefde. Het boek is ook in het Engels uit. Emma zat op een bankje. Ze waren allebei in de twintig destijds. Fik kwam naast haar zitten en ze werden verliefd. Ondanks het vette piekhaar, de vervilte baard... een vieze trui, geen schoenen en een koffertje vol bier. Emma was actrice, Fik had geen opleiding. Inmiddels is Fik werktuigbouwkundige, wonen ze al meer dan tien jaar samen en hebben ze kinderen. Een happy end. Trouwens schrijft ook over een boek, Zwart, met verhalen van twintig Nederlandstalige schrijvers met hun roots in Afrika. Er staan zowel fictie in als journalistieke bijdragen. En huidskleur is voor bijna alle schrijvers een belangrijk onderwerp. En de specht, tot slot, heeft model gestaan voor helmen, nekbanden... en allerlei andere beschermingsmiddelen voor mensenhoofden. Want die vogel heeft mechanismen om de zware klappen op te vangen... waarmee hij met zijn snavel in bomen hakt, nou, zonder dacht, hersenschade. Nou, dat dacht men, Freddy, want Amerikaanse onderzoekers... hebben het goed onderzocht. Tot een grote verrassing zagen ze bij de onderzochte spechten wel degelijk sporen van hersenletsel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 How about a little love? Ja, bijvoorbeeld met een zwerver in het uh, Vondelpark. Het leek wel oorlog de afgelopen dagen in de Franse havenstad Calais. Een Afghaanse migrant opende het vuur op een aantal Eritreërs. En toen ontstond een heftige vechtpartij tussen Afghaanse en Eritrese vluchtelingen. Vijf migranten verkeren nog in levensgevaar en liggen in het ziekenhuis. Correspondent Frank Renaud is in Parijs. Hier in de studio is hulpverlenster. Nienke van Dijk, die uh, ja, heen en weer reist... tussen Nederland en uh, Calais, ja. Nienke. Frank, wat is daar gisteren allemaal gebeurd... Maar alle hulpverleners ter plekke zijn het erover eens... dat het een conflict was tussen mensensmokkelaars... die een soort van territorium willen afbakenen daar... dit gebied is van mij, dat gebied is van jou. Dat leidde tot een conflict en daarbij werd dus een vuurwapen gebruikt. Zoals het wel eens eerder gebeurd is ook. Een Afghaan zou hebben geschoten op Eritreërs. Die namen daarna wraak en gingen de Afghanen weer met knuppels te lijf. En zo bleef het urenlang, smiddags en s'avonds onrustig. Waarbij het ook nog tot botsingen met de politie kwam. Want de politie is erop afgestuurd. Er um, zijn ook gebonden onder de agentengevallen trouwens. Maar hebben ze de rust wel hersteld inmiddels? De rust is hersteld. In de loop van de avond werd het weer rustiger inderdaad. Maar de situatie bleef natuurlijk wel gespannen. En er was ook een enorme politiemacht op de been. En De minister van Binnenlandse Zaken, zoals je weet, Gérard Collomb... is er naartoe gegaan naar Calais midden in de nacht ook. En hij heeft besloten dat er extra eenheden van de mobiele eenheid... oproeppolitie naar Calais gaan in totaal zo'n 150 man... Nienke, jij zet je al jaren in als vrijwilliger in Calais. Heb je vandaag nog mensen daar gesproken? Ja, zeker. Uh, we hebben op dit moment uh, gelukkig een medisch team... Uh, dat net uh, op gisteravond uh, aankwam. Ah, net op tijd. Uh, ja, ja, net op tijd. Um, en zij houden ons heel erg up-to-date over de situatie op dit moment. Het klopt dat het inderdaad een stuk rustiger uh, is... maar op dit moment durven eigenlijk de Afghanen niet meer terug Calais in. Uh, er zijn zoveel botsingen tussen de bevo uh, verschillende bevolkingsgroepen... Um, dat er eigenlijk in heel Calais geen Afghaan meer te zien is op dit moment. Ze zijn gewoon te bang om, uh, om weer terug het centrum van Calais in te komen. En waarom gaat het vooral tussen Afghanen en Eritreërs... of gaat het soms ook tussen andere vluchtelingengroepen? Ja, het gaat eigenlijk op dit moment uh, zijn de irritaties zo hoog... Opgelopen. Er is zo'n wanhoop um, dat, dat elk, uh, dat elk uh, een klein incidentje uh, voor, voor zo'n vechtpartij had kunnen zorgen. Um, en uh, het zijn inderdaad de mensensmokkelaars geweest, maar het is ook voornamelijk de situatie waarin de vluchtelingen op dit moment leven. Een wanhoop waarover? Um, ja, wanhoop um, van ontzettend veel politiegeweld op dit moment wat wij zien. Uh, het afpakken van slaapzakken tot het afpakken van uh, zelfs papieren... en uh, poly, uh, poly, um, ziekenhuisdocumenten. Um, en ook uh, de, de, uitzichtloos van de uitzichtloosheid van de situatie op dit moment voornamelijk. Tot twee jaar geleden stond uh, de havenstad vooral bekend... vanwege de jungle van Calais, het illegale tentenkamp. Maar dat is ontruimd. Dat is een beetje een rare situatie, want ik dacht... nou, die migranten zullen ook wel weg zijn, maar dat is dus niet zo. Nee, nee, dat is zeker niet zo. En dat is ook wat uh, veel uh, vrijwilligersorganisaties al hebben aangegeven. Calais blijft die aantrekkingskracht hebben op de vluchtelingen. En die zal dat ook uh, altijd blijven hebben. Um, dus wij hebben ons ook heel erg verzet tegen, tegen de ontruiming van de jungle. Juist uh, hiervoor. Verzet tegen de ontruiming van ja, de jungle? Ja, zeker. Juist omdat er uh, door de Franse overheid... geen goede oplossing werd geboden... Um, uh, in de vorm van uh, een goede opvang... En wij wisten dat mensen even goed wel terug zouden komen naar Calais. En op het moment dat er geen goede opvang is. Uh, dan, dan kom je in een situatie uh, waar de mensen nu in zitten. Um, en dat is echt veel slechter. Ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen. maar veel slechter dan de jungle ooit geweest is. Um, Want de mensen... jungle gold toen een beetje als het dieptepunt van de beschaving. Maar ja, je ja, hebt eigenlijk heimwee naar de jungle. Eigenlijk wel. Uh, en met mij uh, iedereen in Calais. en zelfs uh, de vluchtelingen hebben heimwee naar de jungle. Want daar was nog iets van bescherming, uh, er werd goed voor elkaar gezorgd. Mensen sliepen in ieder geval nog uh, in een soort van hutje of een caravan. En op dit moment hebben mensen niet eens een, een slaapzak om in te liggen. Frank, heb jij ook de indruk dat het nu nog veel chaotischer is... en uh, ja, onbeschaafder is dan toen... Ja hoor, het is precies uh, zoals Nienke zegt, hè, die, de, de, de, dat, dat vaste, zeg ik maar zeggen, dat dorp wat ontstaan was met al zijn voorzieningen, hè, er was een moskee, er was een schooltje, er waren winkeltjes, restaurants, dat is allemaal weg natuurlijk. En migranten worden inderdaad, precies zoals Nienke zegt, elke avond nu opgejaagd omdat de overheid, de Franse overheid, toch ten alle tijden wil voorkomen dat zich een nieuwe jungle daar vormt. Want ik moet wel één nuance maken met wat Nienke net zei. Ja. Er zijn natuurlijk wel zijn wat degelijk groepen die heel blij zijn dat die jungle weg is, namelijk de bewoners van Calais en de bedrijven die eromheen zaten, want het was natuurlijk, laten we wel wezen, verschrikkelijk veel overlast. Er woonden daar 7000 mensen die niets hadden om van te leven. De migranten liepen de hele tijd ook s'nachts door de straten. daar. Er waren bewoners die klaagden over vernielingen en diefstal bijvoorbeeld. De overlast was groot. Bedrijfsleven kampte met problemen omdat bijvoorbeeld toeristen wegbleven uit Calais. Dus de bevolking heeft wel degelijk echt genoeg gehad van de jungle. Nick, heb je ook uh, die indruk dat, uh, ja, hoe noem je die mensen, de kalessers, de, de kalessenaren, de, dat, dat die gelukkiger zijn met die situatie? Ja, nee? yeah, ja. Yeah. En ik ben het er ook zeker mee eens met, uh, met wat Frank zegt. Um, nu denk ik wel, uh, de jungle was in ieder geval op één vaste plek. Um, dus het kon op die, momen, uh, op die manier wel enigszins gecontroleerd worden. En wat er nu gebeurt is uh, dat de migranten um, door heel Calais heen zwerven. En eigenlijk van Duinkerken uh, tot zuidelijker van Calais... dat hele stuk uh, rondzwerven en op allerlei plekken zitten. Um, dus ik denk, ik denk niet dat de overlast minder is geworden voor de mensen in Calais. Frank, een aantal weken geleden bezocht uh, president Macron Calais. Hij heeft ook een toespraak gehouden waarin hij een humaner asielbeleid aankondigt. Ja, dat lijkt me een beetje strijdig met het afpakken van slaapzakken en documenten. Nou ja, dat, dat, dat afpakken van die slaapzakken documenten... en alle bezittingen eigenlijk, hè, spuiten met traangas... ook heel vaak gebeurt ze nachts. Dat is eigenlijk bedoeld, omdat ik net zei, hè, ten alle tijden voorkomen... dat zich ook maar ergens een nieuw kamp zou kunnen vestigen... in de bosjes, op dat industriegebied waar ze zitten... en op andere plekken ook in en rondkallen inderdaad. Want dat is ook inderdaad ervan. Dat wil die overheid ten alle tijden voorkomen. En dat is ook een beetje toch de essentie van wat Macron wil. Want hij gaat over drie weken een nieuwe wet presenteren... over een nieuw asielbeleid in Frankrijk, dat nieuw asielbeleid... Die wet heeft eigenlijk twee pijlers. Ten eerste is mensen die asiel vragen en die dat krijgen... die hebben recht op opvang, een dak boven hun hoofd... en snelle procedures heeft hij beloofd. Maar degene die geen asiel krijgen, die illegale de mensen zonder papieren... die zullen ook veel sneller worden opgesloten in speciale gevangenissen daarvoor... en veel sneller het land worden uitgezet. Het is dus een soort ja, wat Macron noemt streng en rechtvaardig beleid. Degenen die recht hebben op politiek asiel, die mogen blijven krijgen een dak. En de anderen moeten ook echt heel snel weg. En dat laatste aspect is natuurlijk nu een beetje wat je in Calais ziet. Want die mensen, die daar zitten, de migranten, willen over het algemeen geen asielaanvraag in Frankrijk. En dan vinden Fransen ook gewoon dat ze weg moeten. Nienke, tot slot. Ja, dit soort verhalen die we nu deze week hebben gehoord. Hè, van mensen, smokkelaars die hun territorium eh, afbakenen, desnoods gewapend, vechtpartijen. Ja, het helpt niet bij wat je het draagvlak voor die vluchtelingen noemt. Nee, nee, zeker niet. Um, maar waar ik altijd, uh, hoe, hoe ik mijn werk uh, verdedig... is altijd um, dat ik geloof dat mensen uh, uh, het mensenrecht hebben... op in ieder geval voedsel en medische zorg. Uh, dat wordt op dit moment niet door de Franse overheid uh, geboden. Um, dat wordt volledig door vrijwilligers geboden in Calais. Um, en als ik dat aan mensen vertel, dan, dan krijg ik wel draagvlak uh, daarvoor. Daar zijn mensen het vaak met, met me eens. Frank Genhout en Nienke van Dijk, bedankt. Ah, ik dacht dat er een plaat kwam, maar dat is absoluut niet het geval. Hoog tijd dan maar voor het wekelijks gesprek tussen Joost Vullings... en minister-president Mark Rutte. Joost zit nog in Den Haag. Hallo Joost. Goedenavond, Max. Uh, ja, de persconferentie die hij gaf... ging natuurlijk helemaal over Groningen en het gas. Maar het waren ook de eerste honderd dagen van zijn nieuwe derde kabinet. Zei hij daar nog wat over? Nou, niet zo heel veel. Max, je kent hem. En de, onze premier heeft heel weinig met, met jubilea, verjaardagen. Zijn eigen verjaardag vindt hij ook niet zo belangrijk. Dus als je met hem daarop wilt terugkijken... komt er niet zoveel uit. En nu is er ook wel een extra reden waarom hij niet zo graag wil terugkijken. Want ja, het kabinet heeft... Ongetwijfeld hard gewerkt de afgelopen honderd dagen. Maar veel nieuwe wetten en plannen hebben we niet gezien. Dus ik dacht, laten we gewoon eens met de prikkelende vraag beginnen. Wanneer gaat het kabinet eindelijk eens wat presteren? U, u refereert aan, aan, aan ja, gewoon een, een lege politieke agenda. Geen wetsvoorstellen, geen akkoorden die gesloten zijn, die beloofd zijn. Kortom, we zitten nog steeds met onze vingers... We wachten op de prestaties. De beroemde 100 dagen. Ja. Uh, Erik Liebens had daar een mooie opmerking over vanmiddag. toen hij de ministerraad verliet. Toen hij zei. De 100 dagen doet een beetje denken aan het einde samenfeest. Uh, in de Brugklas organiseren. Um, nou, we zijn met zijn heel veel dingen bezig. Uh, veel dingen zijn ook al naar buiten overigens. Uh, we kijken ook hoe wij moeten reageren op uh, dingen die natuurlijk ons overkomen. Ja, maar dat is, dat, dat is natuurlijk altijd dat de, werkel Zeker. de, de, Zeker. de werkelijkheid Zeker. dwingt tot actie. Ja. Maar er ligt een regeerakkoord. Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat je een paar weken met de VNG... of met de MBO-raad of met sociale partners akkoorden hebt gesloten. Dat kost tijd. Ja, maar ik, ik, ik denk dan terug aan die persconferentie. Toen het, toen het klaar was en het kabinet werd gepresenteerd... en er valt een regeerakkoord. En dan worden er best wel wat, wat dingen aan ons... Ons beloofd, we zouden dat allemaal gaan voelen dat de crisis over is, ons land zou schoner worden. We hebben toen gezegd dat de ja. lastenverlichting gaat komen vanaf 2019, 2009. niet vanaf 2018. Ja. We hebben we toen gezegd, kon ook Maar niet. zelfs het Nibud, die, die, die bracht onlangs nog uit, zelfs dat we dit jaar er in koopkracht op achteruit gaan. Dat gaan we lasten, dat komt pas echt hebben we ook geloofd ja. toen. Ja, maar we, reden, bedoel, bij de start, maar we moeten het gaan 7, voelen. Nee, ja, dat snap ik, maar we moeten het gaan voelen. Ja, u, u, dat de crisis over is en zelfs dit jaar zitten we niet eens op de nul, maar ligt in de min allemaal. Nou, zo is het ook niet, maar nou, de, dat zegt de debuts. De, de, ja, ja elke eigen... voor de mensen thuis, dat is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Ja, zeker. En die rekenen zeker. dat soort dingen door. Ja, maar goed, wij, wij baseren ons natuurlijk altijd op het Centraal Planbureau en daar ligt het iets maar maakt niet uit. De, de, de grote lastenverlichting, klopt? Die is voorzien, hebben we ook gezegd bij de start van het kabinet. 1 januari 2019. En we gaan dat allemaal dit jaar in de stijger zetten. Dit jaar gebeuren er ook heel veel dingen. We gaan de, het collegegeld uh, halveren. Ja, dat is het eerste is het nieuwtje wat, wat waarvan ik dacht... halvering, collegegeld, nou, flinke stap dichterbij vandaag. Met een spoedverzoek bij de Raad van State. Zeker, ja. Want we moeten nog even voor de gemeenteraadsverkiezingen... We moeten nog even een beetje over nee, dat moet omdat zijn. het al ja. in september dit jaar moet ingaan. Want ah. dan begint uw collegejaar. Maar dit is wel, wel fijn dat dit soort dingen moeten voor de gemeenteraad. Ja, nou, is het allemaal mooi. Meneer Vulling, ja. dames en heren, het luisteraars. Kun je zoals mij weten dat te weinig doen? En dat is doen we iets. En dan ja. is tegen de, ja. de gemeenteraadsvercrisis. Ja, natuurlijk. En de, de narigheid komt ernaar. Nee, dit is een soort waarschuwing naar de luisteraars. Dat alles gaat wel komen. We we één klart. leuk ding: de halvering van het collegegeld. Ja. verder is alles ellende. Nee, zo is het gelukkig ook niet. Nee, dat komt. We hebben bijvoorbeeld ook al besloten om het eigen risico te bevriezen. De eigen bijdrage in de ouderenzorg zijn het halveren. We hebben 30 miljoen extra voor bestrijding van armoede voor gezinnen bijvoorbeeld met kinderen. Er wordt dit jaar 100 miljoen extra geïnvesteerd in de politie en 400 miljoen extra dat is een grote in de kruiswacht van het vorige kabinet natuurlijk. Nee, is he? allemaal, de, allemaal het nieuwe regeerkort. En dat, gebeurt, dat is allemaal verwerkt in de begrotingen die zijn aangenomen. Dat gaan we allemaal dit jaar doen. Dus er gebeurt heel veel dit jaar. De grote lastenverlichting, dus de grote hervorming van het belastingstelsel. Dus op weg naar een systeem waarbij je twee tarieven hebt. Dat doen we 1 januari 2019. Maar al deze dingen die ik net noem, doen we dit jaar. Ik kijk ook naar het vorige kabinet. Volgens mij stond Rutte 2 bekend om heel veel doen. En we hebben uiteindelijk ook daar de eerste 10, 12 maanden gebruikt om alles in de stijgers te zetten. Dus zoveel tijd kost het. Een wet maken kost in Nederland uh, alleen het advies van de Raad van State duurt drie maanden. De wet maken duurt enige maanden. Dan moet u door de Tweede en de Eerste Kamer. Dus we werken, kan ik u echt verzekeren, verschrikkelijk hard. Overzoek in een leuke sfeer. Want iedereen wil ook snel. Ja, Dat gevoel heb ik wel, dat iedereen, de, de, de coalitie zelf, is tevreden over hoe er onderling wordt samengewerkt. Ja, maar ook omdat wij natuurlijk, en ik begrijp best dat wat allemaal in die potjes staat te koken nog niet allemaal zichtbaar is. Maar iedereen enthousiast wordt over de geurtjes die uit de potjes komen. Oh jee, een oh, vieze, vieze beeldspraak ergens, maar goed. De potjes kunnen wel <laughs> lekker zijn. Ja. Als dat een goed keukentje is. Ja, nou, dat, ja. Laten we, dat laten we dan maar hopen dat het een goede, goede, goede keuken is. De andere kant... En dat wanneer invulling zit rond in die pot vindt. Nou, nee, nee, nee, precies. Kijk, want bedoel, dit jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen, het jaar erop hebben we verkiezingen voor de Provinciale Staten, krijg je precies. een nieuwe Eerste Kamer... Ja. dan kan het kabinet zijn meerderheid verliezen. Kort, ja. Want, ja, maar ja, ik, ik wil niet, niet pessimistisch doen, maar dat houdt wel in dat er ook een zekere haast is... dat voor die tijd de meeste ministers wel hun nou, eigen licht willen hebben. hebben we precies opgeschreven wanneer we wat willen doen. Dus het is ook niet zo dat wij extra haast hebben. We hebben gewoon, we natuurlijk hebben haast... want we zijn enthousiast over de eigen plannen. Die zijn niet alleen maar leuk. Er zitten ook moeilijke dingen tussen. Maar heel veel is ook echt investerend onderwijs. 1,5, ik geloof zelfs 1,6 miljard ongeveer. Ook hetzelfde bedrag ongeveer in Defensie. We steken een paar miljard extra in de wegen. Er gaat extra geld naar politie, naar uh, allerlei zaken. Dus, uh, en, en, en iedereen heeft er echt zin in. En die lastenverlichting is ook echt belangrijk... om inderdaad te laten voelen... Uh, vanaf 1 januari volgend jaar, dat het ook in de portemonnee merkbaar is. Ja, één minister die werkt in ieder geval hard. Dat kunnen we met z'n allen zien. De, de rest, dan, dat moeten we nog maar afwachten of dat klopt. Erik Wiebes, hij moet de, de gaskraan flink gaan, gaan dichtdraaien. Echt. En, en de eerste helft is door kamp gedaan, maar dat was de makkelijke helft... De laatste helft is altijd moeilijker. Is, is, het, is, het, is het haalbaar op, op een redelijke termijn? wordt heel moeilijk. Maar het SUDM was volstrekt helder. We hebben dat overgenomen. We moeten terug naar 12. Ja. En tegelijkertijd wil je natuurlijk niet... Maar dat uh, gaat pijn doen. Uh, nou ja, weet je, je moet twee dingen voorkomen. Dat we in de kou komen te zitten. Of dat we honderdduizenden mensen hun baan verliezen. Omdat het bedrijf voor de afgesloten van het gas. Dus dat moet echt wel stap voor stap. Maar zo snel mogelijk. En dat gaan we nu precies in kaart brengen. Ja. Kookt u zelf op gas? Uh, ja, zeker. Ja. Ik, ik heb uh, ook een gastel. Ja, en ja. Daar wordt iedere morgen een, een, een, een fluitketeltje opgezet. Zo, dat is uh, wel uh, hoger school koken, minister-president. <lacht> er wordt, minister echt, president. Even, er wordt er echt even flink uitgepakt. Ja, ja. maar um, kijk, want Het probleem is dat, dat wij, Wiebes, altijd de vragende partij is. Je hebt eigenlijk geen dwang, maar je hebt contracten. Ja. Mensen zijn afhankelijk van je. Dus het is een hele lastige klus. Zo is het. Ja, maar oké, maar dus we gaan, hij gaat eigenlijk gewoon met de pet rond. Dat is ja. wat hij moet doen. Ja, zeker. Ja. En en toch, maar, rond. Toch, maar, toch, maar toch denkt u dat het gaat lukken? Ja, we gaan alles eraan doen. Ja. Het, het zal moeten, zo ja. snel mogelijk. Maar Bijvoorbeeld ook naar consumenten. We hadden het net over uw, uw gaststel. De meeste Nederlanders hebben een gasvernuis en een verwarmingsketel. Ja. Nou, dat is de alleduurste, dus die vervang je niet zomaar. Maar bijvoorbeeld, ja, je gasvernuis eruit en een keramische plaat erin... Dat, ja. is, dat is wat haalbaarder voor de meeste Nederlanders. Komt er bijvoorbeeld iets een, ja, een soort regeling... dat dan die platen wat goedkoper worden? Nou Luister, ik, ik wil nu niet vooruitlopen. Want iedereen gespeculeert. Nu worden mensen stellen dan de vraag... Uh, hoe vaak mogen we nog douchen? Of krijgen we andere platen? Uh, we gaan het echt in kaart brengen. En het doel daarbij is dat mensen daar natuurlijk zo min mogelijk last van hebben. Want ik, ik, ja, ik zat me net eens te verdiepen in die, in die keramische plaat. Dan heb je ook krachtstroom voor nodig. Het is ook niet zoiets van, gas vanuit eruit... keramische plaat erin, stekker in stopcontact en gaan. Nee, dan Tot. heb je weer kracht. Dat ja, is een hele operatie. Ja, zeker. Nee, het is echt, het is helemaal waar. Ja. Maar ja, ja luister, uh, uh, we kunnen Groningen niet... Uh, uh, nee, we, dat niet is, we kunnen de, het gevaar niet negeren. Het ligt nee, maar het is wel als je dat, dat, dat uh, we kijken naar het buitenland... we kijken naar bedrijven, maar dat betekent waarschijnlijk ook iets voor consumenten. Nou ja, ik bedoel dat, maar dat betekent dus wel heel veel. Gaan we in kaart brengen? En ja. ik wil, daarom ga ik nu niet over speculeren. Want dan zijn we dadelijk uh, twee maanden bezig. allemaal als één groot Griekse score aan geweten roepen. Laten we nou eerst kijken ja. hoe, wat, wat het plan wordt. Deze week is heel veel gesproken over de kosten van de schadevergoeding. Uh, ik lees al dat overal. dat uiteindelijk de staat voor 64% zeggen, van iedere schade-euro opdraait. Hoe zit dat precies? Nou, het heeft te maken met de uh, verhoudingen in het gasgebouw. Dat is overigens geen uh, letterlijk gebouw. Uh, maar de, de gasstelsel van ja, alles. Ja, wie afspraken, ja. de winst? En, en hoeveel van de, van de winst krijgt iedereen. En hoeveel van het verlies. Dat is een vreselijk ingewikkeld verhaal. Maar het komt erop neer dat de staat natuurlijk ook aan de lat staat. Zeker. Ja. Uh, en, maar het belangrijkste hier geldt nu. Dat we dat is de grote doorbraak woensdag met het nieuwe schadeprotocol. Dat die NAM en daarmee ook de oliebedrijven helemaal tussenuit zijn. En dat dus mensen die schade hebben. Nooit meer met die NAM te maken krijgen. Nee, maar dat betekent. We hebben natuurlijk geen idee hoe groot de schade is. Ook het ja, maar versteveren. maar dat, dat valt gek genoeg. Die schade is heel groot voor mensen die het hebben. Verstevigen van zijn die huizen. Duizenden schadegevallen afgewikkeld. Ja. Er zijn er nu nog 8000 die liggen. Waarvan een groot deel door de laatste grote aardbeving. Ja. Maar er zijn er eerder tienduizenden afgewikkeld. Maar wat was het probleem? Als mensen ruzie kregen erover, moesten ze naar de NAM. En terecht zeiden ze tegen mij en Henk Kamp... haal die NAM tussenuit. Nou, dat heeft. Dan moesten we dus een nieuw iets bedenken. Dat heeft veel te lang geduurd. Dat is nu dat schadeprotocol. Dus de NAM is er nu tussenuit. Maar op zich is dit niet nieuw. Het is niet zo dat we nog nooit in de schade hebben afgewikkeld. Er zijn tienduizenden gevallen afgewikkeld. Er liggen er nog 8.000. Een veel groter vraagstuk. En daar hoor ik niemand over. Ja, dan maar... wil ik over dat verstevigen. Verstevigen? Man, ja. dat is Ja, Maar hoeveel, hoeveel miljarden gaat dat de Nederlandse staat en, en de NAM kosten ja, dat gaan we, daar ga ik nu niet uh, over speculeren. Omdat we eerst moeten zien hoe we dat überhaupt gaan doen. We zijn bezig. Hè, in in Appingedam of andere plekken wordt eraan gewerkt. We doen dus ervaring op en wat werkt er. Maar het is uiterst complex. Ja. Omdat je, dus die, de provincie Groningen is echt nog voor jaren een bouwput? Ja, ja, dus dat ja, is misschien, ja, misschien wel heel ach, dramatisch we Dat ja. Nu hebben we de acht schade gevallen. Ja, okay, maar, ja. maar wat Wiebes nu gaat doen met Groningen de komende maanden... daar nemen we ietsjes meer tijd voor. Die is er op zich ook. Is kijken hoe gaan we die versteviging doen... op een manier dat je dat ook koppelt aan... het toekomstige economische perspectief voor Groningen. We doen nu alles met elkaar. Hè. Zij bepalen in belangrijke mate hoe we dat gaan aanpakken. Ik dank u wel. Wederzijds. It's like night and day. So <laughs> Harry nu woonachtig in Nederland, Sabrina Stark Een Happy. Voor meer Haagse politiek, nog meer Haagse politiek... dan het gesprek met de minister-president... verwijs ik graag naar de nieuwste editie van de Oogpodcast De Stemming... nu te downloaden op iTunes en Soundcloud. Het gaat dan meer over het Groningsgas, de Donorwet... en het liefdeskoppel van Wassenaar. In 1986, 55 jaar nadat hij de elektronenmioscoop had uitgevonden... kreeg de Duitser Ernst Roeska de Nobelprijs voor de Natuurkunde... In die 55 jaar maakte de techniek een spannende ontwikkeling door... waarin een Nederlandse onderzoeker, Jan Bartle Polen... een belangrijke rol speelde. De Groninger Ben-Feringa won zijn Nobelprijs... ook dankzij die elektronenmicroscoop. Nou, best aanleiding voor het verschijnen... van een populair wetenschappelijk boek daarover... dat vandaag dan ook werd gepresenteerd. Beelden zonder weerga van de hand van Dirk van Delft en Tom van Helvoort. Een van de auteurs, Dirk van Delft, is hier en hij heeft... Caroline de Pol meegenomen, die weer de dochter is van Jan Bart Lepol. Goedenavond beide. Goedenavond. de Pol. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Meneer Van Delft, de elektronenmicroscoop, een uitvinding uit 1931 van de Duitse onderzoeker Ernst Roeska, waarvoor hij 55 jaar later pas de Nobelprijs kreeg. Ja, dat werpt de vraag op: wat is een elektronenmicroscoop eigenlijk? Nou, een elektronenmicroscoop is een, elektro is een microscoop die niet werkt met gewoon licht. Dat is de normale, maar die werkt met elektronenbundels. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met de oude TV van vroeger. Zo'n zo bundel elektronen die naar zo'n scherm gaat. En daardoor kan die veel kleinere details in beeld krijgen dan een gewone microscoop. En ja, dat heeft het mogelijk gemaakt om echt in de celkernen te kijken. En eigenlijk gewoon helemaal naar de oorsprong, het begin van het, van het leven, hoe dat ontstaat, hoe het in elkaar steekt, dat echt in kaart te brengen. Zulke kleine details kan die zien. Caroline Paul, werd die uitvinding van Roeska meteen op waarde geschat? Uh, nee, dat denk ik zeer zeker niet. Dus binnen de biologie was dat iets wat een, echt een tijdje nodig had... om uh, zijn intrede te vinden. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk voor iedere techniek wel een beetje zo... dat je pas de waarde ziet als je er een beetje mee hebt kunnen spelen. En ook in dit geval, God, dat heel sterk. Omdat alle levende cellen natuurlijk... Uh, ja, niet in die staat dus van leven. Dat je ze met een elektronenmicroscoop niet in die staat kunt zien. En dat is anders dan met een lichtmicroscoop. Dus een hele tijd was daar een beetje zo'n zo gevoel van... kan dit wel wat, wat ze zeggen? Ze dat geloofden dat kan. het niet. Nee, ik denk dat dat een, uh, nog best een lastige introductie was. En wanneer kwam die erkenning van de wetenschappelijke wereld? Ja, dat heel langzaam heeft dat zijn intree gedaan... Uh, en dan, dan kwamen er natuurlijk ook wat meer vragen omheen... Uh, als wie er, heeft er nou welke bijdrage geleverd. Dus ook dat heeft een beetje meegespeeld... met dat het zo lang geduurd heeft... voordat het belang van de elektronenmicroscoop is erkend... in de vorm van een Nobelprijs. 55 jaar later. Ja. ja. Dick van het leuk om zo'n ontdekking te doen... maar je moet natuurlijk ook nog een fabrikant bereid vinden... om hem in productie te nemen. Ja. Ging dat makkelijk of ook al niet? Nee, dat was ook al best lastig... Uh... Ja, de, de uitvinders, uh, de, die, die hebben echt moeten, moeten leuren met dat idee. En uh, het kwam ook echt omdat Ernst Ruska een broer had die in de geneeskunde zat. Want dat was eigenlijk toch het veld wat het meest veelbelovend was. En die werkte in een ziekenhuis. En zijn hoofd in het ziekenhuis, ja, die begon erin te geloven. En die kon als een soort adviseur optreden richting Siemens, onder andere. En Siemens is er toen ingestapt in 1936, en die is hem toen echt gaan bouwen. En toen is het ook een ja, commercieel succes geworden. Uh, en ja, toen kwam die eindelijk van de grond... en al die jaren ervoor ja, was het eigenlijk een uh, halfdoodgeboren kindje. Nou, dan weten we wat er in 1931 gebeurde, namelijk de ontdekking... en in 1936 gebeurde het in productie nemen door Siemens. Het was een beetje midden in Hitler-Duitsland, duurde nog tot 1945. Ja. Wat deed Roeska in die jaren? Hij was onderzoeker uh, en uh, hij werkte dus in een instituut wat die dingen verder ontwikkelde. In de oorlog zelf is hij daar gewoon mee doorgegaan. Dat werd ook uh, toegestaan. Uh, de, het instrument was natuurlijk ook een beetje Duitsland trots... zou je kunnen zeggen. Ze maakten er een goede sier mee ook. En ja, misschien hoopten ze ook dat het met virusonderzoek... dat dat op zou leveren. Ook, dus in die zin was het ook krichtswichtig om het zo te zeggen. Na de oorlog kwamen de Russen natuurlijk Berlijn binnen. Die hebben onmiddellijk daar de boel geroofd. Naar, naar Rusland, naar Moskou gesleept, nagebouwd enzovoorts. Ja, en dat, dat hele verhaal staat in dat boek. Het is dus de biografie van een instrument... Zou zou je kunnen zeggen, mevrouw de Pol, uh, we moeten het hebben over uw vader Jan Bart. Le Pol die uh, veel gedaan heeft om van die elektronen microscopen wereldwijd succes wereldwijd succes te maken. Ook ook al min of meer voor gezorgd heeft dat naast Simon Siemens ook Philips het in productie ja. nam. Hè? Uh, wat was de rol van uw vader? Ik denk dat hij, uh, hij was iets jonger dan Roeska. Dus hij heeft een beetje kunnen bouwen op de eerste beginselen die al uh, van Roeska afkomstig waren. Hij heeft een heleboel uh, extra dingen toegevoegd die de elektronenmicroscoop uh, nou, waardevoller maakten voor het veld. Um, en heeft daarmee ook geprobeerd om dat hier in Nederland aan de aan de macht of aan de aan de man te brengen... vooral door bij Philips aan de, aan de bel te trekken. Uh, dat was ook nog een hele lastige zaak. Want uh, ook daar is het natuurlijk... het is commercieel misschien een, een ander verhaal... maar het is voor het veld en voor, voor zowel... Uh, dat is niet alleen de levenswetenschappen... maar ook daarbuiten uh, is het uiteindelijk heel waardevol gebleken. Maar als je dat van tevoren aan mensen moet uitleggen... is dat nog veel moeilijker natuurlijk. Uh, voordat hij echt in, in productie is gekomen... is dat uh, nog een heel, heel verhaal geweest. Dus hij heeft met, met, met man en macht uh, geprobeerd... om daar Philips voor te interesseren. En dat is natuurlijk uiteindelijk best heel goed gelukt. Kent uw vader en Roeska elkaar goed? Uh, ze kenden elkaar wel. Uh, ik denk dat er na de oorlog een, een periode is geweest... waarbij er altijd nog wat, ja, uh, hoe leg je dat? Het was een enige was ja. Laten we het zo zeggen. Precies. Dus daar is een periode geweest waarin dat wat cooler was. Maar uh, ze zijn het uiteindelijk uh, goed eens geworden... over dat, uh, dat, daar, uh, dat daar een hele eerlijke, eerlijke gesprek over geweest zijn. Uh, waardoor ze zich uiteindelijk uh, goed konden vinden over, uh, over hun werk. Maar ook over de houding die ze hebben aangenomen uh, in de moeilijke jaren... 40, 45. En u bent later zelf ook in Berlijn bij Roeska op bezoek geweest? Dat ben ik ook, ja, ja zeker. Um, in jaren, eigenlijk in 81 vooral. Uh, toen hebben we daar een, een tijd uh, samen met iemand... die ook een rol heeft gespeeld in dit boek. Uh, in het samenbrengen van dit boek. Uh, John van Gorkom zijn we bij uh, de Roeska's geweest. Zij hebben ons uh, veel rondgeleid. Ze hebben veel laten zien over de periode... Uh, waarin dit allemaal speelde. Dus dat de elektronenmicroscoop in onderdelen uit elkaar gehaald werd om naar Rusland vervoerd te gaan worden. Um, en, uh, dat, ja, dus ik, zei, ik heb ook Roeska ontmoet en ook een stuk van dat verhaal gehoord. Met name ook de, hoe belangrijk zijn broer erin geweest is in die ontwikkeling. en ja, Dat heeft ons zeer gefascineerd. <laughs> Mag meneer, ik vaststellen? meneer van Delft, het gebeurt niet altijd dat je in 1931 een uh, uitvinding doet... en daar in 1986 de Nobelprijs voor krijgt. Nee. Waarom denkt u dat dat zo lang geduurd heeft? En Had dat ook weer iets te maken met het feit... dat Roeska tijdens de oorlog in Duitsland heeft doorgewerkt? Enigszins, maar ik denk dat het grootste probleem was... dat men niet goed wist wie nou wat had gedaan. Er waren allerlei prioriteitsstrijden... Um, zeker meneer Routenberg, die ook later in Amerika uh, allerlei patenten heeft, uh, heeft gekregen. Ja, die betwistte uh, uh, het eerstgeboorterecht. Uh, waar ook andere uh, van Dennen allerlei namen die opdoken. En ja, het Nobelcomité zat natuurlijk daar aan te kijken. Ja, wie is nou de echte uitvinder? En men heeft heel lang moeten wachten. Uh, voordat, uh, voordat eigenlijk daar toch een beetje duidelijkheid in kwam. En uiteindelijk is, laten we zeggen, de uitvinding van een ander type elektronenmicroscoop. Uh, is te baat genomen om dan toch maar dan die andere eerste microscoop ook te bekronen. Hoe belangrijk was dat voor hem? Dat hij uiteindelijk toch op het eind van zijn leven... die Nobelprijs heeft gekregen, mevrouw de Pool? Ik, ik denk dat het fantastisch belangrijk is geweest. Met name omdat het natuurlijk de erkenning van zijn levenswerk is geweest. En uh, we mogen zeggen net op tijd. Want, want hij want in was principe, de elektronenmicroscoop ja, eigenlijk. Uh, ja, ja, dat was echt zijn leven. Hij heeft zich daar volledig uh, in gestoken. En dat... Uh, dat is natuurlijk iets heel moois om nog mee te kunnen maken. Ik heb het boek vanmiddag gelezen, meneer Van Delft. Ja, het heeft eigenlijk deze verborgen moraal, de aanhouder wint. Ja, het is waar een manier, zei die. Dus gewoon echt, ja, dat is eigenlijk ook een metafoor voor wetenschap en techniek in zijn algemeenheid. Je moet doorzetten, je moet lef hebben, achter de horizon willen kijken en volhouden. En dat is natuurlijk gewoon ja, wat, wat wetenschappentechniek techniek vooruit helpt. En wat uiteindelijk dus ons ja, geweldige inzicht oplevert. in hoe het leven in elkaar steekt. waar we nu. Vreselijk veel plezier van beleven. Ik dank u wel, auteur Dirk van Delft van Beelden zonder beerga en Caroline de Pol die uit haar woonplaats Chicago speciaal voor de presentatie van het boek, maar ook wel een beetje voor dit interview met uh, met Tjalf <laughs> naar Nederland is gekomen. Jamme. Dank u. <laughs> okay. window, Lonely Drifter Karen heet ze. We gaan het hebben over uh, de Oscars voor regisseurs, want die zijn er ook... bij de echte Oscars krijgen regisseurs soms ook een prijs... maar dat weten we pas op 4 maart. Morgen worden in het Hilton Hotel in Beverly Hills... al wel regisseurs onderscheiden. Dan worden namelijk de prijzen van de Directors Guild of America... de DGA uitgereikt, het regisseursschilder van het land, zeg maar... Ate de Jong is Nederlander, maar toch lid van dat Amerikaanse gilde. Ate, leg eerst eens uit hoe je dat voor elkaar gekregen hebt. Nou, dat was niet zo moeilijk voor mij. Ik werd op een bepaald moment gevraagd... om een aflevering van Miami Vice te regisseren. En je mag in Amerika alleen maar iets regisseren... als je lid bent van de Directors Guild. Zo'n macht hebben ze... Zo'n macht hebben ze, ja. ja. Dat is nog maar een klein deel van hun macht. het is nog veel groter. Dus je moet lid worden dan? Je moet lid worden. Dat is een rare catch-22. Je mag niks doen als je geen lid bent. Maar uh, je moet lid worden als je iets doet. En de, en de truc is dan, van op het moment dat je een contract krijgt, word je automatisch meteen lid. Ja, dat moet je voor betalen en al soort dingen. Maar uh, ik ben dus lid geworden in 1987. Dankzij Universal, want die maakte mij lid. En ik kreeg ook meteen een werkvergunning... waar mensen jaren op moeten wachten. En ik had hem binnen drie dagen. Welke Nederlanders zijn nog meer lid van die DGA? Nou, voor, voor zover ik weet, Paul Verhoeven natuurlijk. Ja. Jan de Bond, die woont daar ook helemaal. Marleen Gorris. En dat zijn degenen die ik weet. Er kunnen nog tv-regisseurs zijn die daar misschien iets gedaan hebben... Waar ik, niet, waar ik me niet van bewust ben. Je hebt een uh, bewijsmateriaal meegenomen. Ja. Een, een boek met alle leden waar je vast in staat. Maar ook een pasje van de Directors Guild of ja. America. Ate de Jong staat hier. ID 003394... De category director. Waar heb je dat pasje voor nodig? Het, is, het, is, ze, ze, het wordt zogenaamd gebruikt als je moet bewijzen dat je lid bent van de directorskill. Een heel praktisch ding: ze doen elke week doen ze screenings in een enorme grote zaal. Dan kom je met het pasje binnen. Uh, het is ook een beetje een soort van eredingetje. Je pronkt met het pasje. Je pronkt met het pasje, Ja, daarom heb ik het ook meegenomen. Zijn er wel eens. Uh, ja, ik ben onder de indruk. Zijn er wel eens. Uh films gemaakt door regisseurs in Amerika die niet lid zijn van de uh, Directors Guild, nou, of kan dat echt niet? Nou, er zijn twee varianten waar, waar, er zijn twee dingen die ik daarop moet zeggen, want je, je kan natuurlijk een film maken als je een rijke tante hebt die geeft je een miljoen en je maakt een film maar dan mag je dus geen acteurs gebruiken die lid zijn van de Screen Actors Guild, dus van de acteurs Guilden. en je mag geen scenario schrijver gebruiken die lid is van de Schrijvers Guild, de Writers Guild of America dus je, je maakt automatisch een kleine film die in zijn distributie het veel moeilijker zal hebben. Want alle grote studios en alle grote andere bedrijven hebben getekend dat ze alleen maar met mensen zullen werken die lid zijn van deze guilds. Dus ook als je bijvoorbeeld uh, een, een, een, een regisseur bent die geen lid is, dan mag je als acteur die lid is van de Actors Guild niet met zo'n regisseur werken. Wat heb je aan je lidmaatschap? Ik, ik geef een voorbeeld. Je krijgt als regisseur ruzie met een vreselijk ijdele acteur... die de hele ik, tijd tegenwerkt. Ik, Kun je dan naar de bond lopen? Ja, dat kan. Ik heb het gehad met Don Johnson bijvoorbeeld. Don Johnson was een behoorlijk ijdele man. En hij wou af en toe absoluut een close-up... En dan zei ik, ja, maar dat past helemaal niet. Ik maar argumenteer, ja, nee, als je geen close-up doet... dan gebruik je mijn een dubbel maar, want dan zie je me toch niet. Hij is een ster. En ik ben een jongetje uit Nederland op dat moment, in 1977. Want hij was de ster van Miami Vice. Hij was de ster van Miami Vice. En uh, uh, op dat moment kan ik dus zeggen van, als je hiermee doorgaat... dan stop ik nu de opnames... en dan verwittig ik de, de vertegenwoordiger van de skill. en dan krijgt hij op zijn donder. En ik niet. Want de, de regels van de Directors Guild zeggen dat alleen de regisseur mag beslissen welke opnames gemaakt worden. en hoe die opnames gemaakt moeten worden. Maar nu hebben de acteurs ook hun eigen schilde. Ja. De Actors Guild of America namelijk. Ja. Uh, dus dat kan tot behoorlijke conflicten... tussen de twee organisaties leiden, of nee, niet? Nee, in, in dit geval niet, want dat wordt door iedereen erkend... dat de regisseur degene is die het beeld bepaalt... en hoe het eruit ziet. Maar waar bijvoorbeeld wel een tijdje geleden... een jaar of tien, vijftien geleden een conflict was... normaal gezien de oude films zag je altijd als credits... de eerste was de regisseur, de tweede was de producent... en de derde waren de schrijvers. He, of andersom, dat ligt eraan waar ze geplaatst werden. Maar in die belangrijkheid... Uh, dat is op een bepaald moment veranderd dat de schrijvers zeiden: Wij willen als tweede. Nou, dat is ontzettend overhandigd. Staking geweest. Maar toen werden dus regisseurs, uh, schrijvers, producenten. Maar toen werden de schrijvers nog gulziger en zeiden: Wij willen als eerste genoemd worden. Daar heeft de Directors Guild een stokje voor gestoken. Hmm. En die producenten, hoe zijn die georganiseerd? Ja, dat is de motion, uh, Associa motion Association of America. Dat zijn in feite de mensen die de Oscars organiseren. Dus de, de dat zijn de producenten? Ja, dus de producenten zijn wel degelijk georganiseerd. En die zijn natuurlijk bijzonder sterk. Er zijn bijvoorbeeld 16.000 mensen lid van de Directors Guild. Dat zijn niet alleen regisseurs. Dat zijn ook assistentregisseurs, production managers. Dus dat is het team. Er zijn waarschijnlijk rond de 4.000, 5.000 regisseurs daaronder. En als je een top drie moet maken van... wie is de machtigste van die drie organisaties? De machtigste... Oei, dat is lastig. Want ik denk dat de Directors Guild de machtigste is. Maar de meest strijdvaardige is, zijn de schrijvers. Die hebben ook het minste te verliezen. Want heel veel schrijvers hebben maar één script geschreven. Dus die hebben allerlei andere baantjes. Dus die kunnen makkelijker staken. Uh, nou, ik denk dat het die volgens de Directors Guild is de machtigste. Maar de Schrijvers guild doet het meest uh, aan hun uh, promotie. En de Actors Guild, ja, die, uh, dat is de minste guild. Want er zijn eigenlijk van die. 60.000 acteurs, geloof ik maar, iets van 5% die werkelijk ervan kunnen leven. De Oscars, dus ja, hier in Nederland toch het bekendste... worden dus door de producenten ge georganiseerd en uitgereikt. Heb je wel wat aan het pasje dat je me net liet zien? Kun je dan bij de Oscar-uitreiking binnenkomen? Of nee, dat nee, niet bij de Oscars, maar wel bij de speciale uitreiking van de Directors Guild. Daar kan ik binnenkomen. En waarom is er een speciale prijs van de Director's Guild? Want, ja, nou, het, me... De Director's Guild gaat ervan uit dat ze willen een prijs geven die ze zelf geven aan hun eigen collega's. Want bij de uh, Oscars wordt er gestemd door iedereen die lid is van, van de Oscars. Dus dat van de zijn, de bij de Academy. Ja, bij de Academy. Dat zijn allerlei verschillende mensen. Ze zijn niet alleen producenten. Hè. Er kunnen ook, regisseurs kunnen ook lid zijn van, Oscars, uh, van de Academy. Sorry. En er kunnen ook production designers lid zijn. Maar. Deze bij de Directors Guild wordt dus alleen maar gegeven door regisseurs. Aan de regisseur. Aan een regisseur. Ja, ik heb ook gestemd, hoor. Voor wie? Hier, hier, hier heb je mijn lijstje. Oh, mag ik, mag ik hem hebben? Ja. Even kijken, hoor. Oh ja, met zo'n adelaar of wat is het voor beest? DGA, ja. Directors Guild of America. En uh, ja, ik zie hier dat je Dunkirk hebt gekozen. Uh, ja. Uiteindelijk. Waarom? Nou, ik vond het van de vijf. Kijk, je, je mag eerst gaan nomineren. Hè, dan heb je nou, 600 films. De elke... andere zijn The Shape of Water, Lady ja. Bird... Free Billboards, Outside Ebbing, Missouri. en ja. Get Out van Jordan ja. Peele. Ja, maar je hebt dus ongeveer 600 films. Elke film die in Amerika uitgebracht is... die kan je opstemmen. Nou, dan blijven er vijf over... en dan, dan ga je stemmen op wie de beste is van deze vijf. Ik zou zelf een iets andere... Vijf gekozen hebben. Maar binnen deze vijf vind ik als regie... vind ik uh, Dunkerk het beste. Ik vind misschien Drie Billboards een betere film. Maar als regie vind ik Dunkerk van Christopher Nolan het beste. Wat is er zo goed uh, aan Christopher Nolan als regisseur? Beschrijf het eens. Nou, hij, hij speelt enorm met tijd. Dat is een kenmerk van hem. Hè. Dus de tijd wordt enorm uh, vervormd... op een hele cinematografische manier. Een ander iets wat hij doet is... hij steunt niet op special effects. Dat is bijna alles wat je ziet... Uh, op het beeld is ook echt zo opgenomen. Dus er zitten niet enorme uh, uh, computertrucs in. Hij heeft een goede greep op het verhaal vertellen. Een enorme sterke greep daarom. En er zit een, een zekere diepgang in. Dus het is niet zomaar een los verhaaltje. Het heeft een politieke connotatie. Stel, hij wordt het. Heeft het dan ook uh, voorspellende waarde voor de uitreiking van de Oscars in ja, maart? Ja, absoluut. Je kan wel zeggen dat, uh, ik geloof dat in 80% van het gevallen. Uh, de keuze van de, uh, de Directors Guild hetzelfde is als die van de Oscars. Ben je zelf nog aan projecten in Amerika bezig? Ik ben net begonnen. Dus ik ben net Waaraan? begonnen met een science fiction film. Uh, en uh, dat gaat natuurlijk nog wel even duren om te schrijven en zo. En al dat soort dingen. Maar uh, ja, dat hoop ik. Ik hoop dat dat daar ook gaat. Uh, dat ik de volgende keer zelf genomineerd word. Ben jij ijdel? Ja, dankjewel. <laughs> Lid van de Directors Guild of America, nummer 003394. Ate de Jong. Hoe spreek ze je, je naam uit in Amerika eigenlijk? Eet de Jong. Dus ik ben een soort van Chinees geworden daar. <laughs> ik dank je voor je komst. Dit was het uh, oogmorgen oh, voor uh, deze vrijdag. Ja, morgen zit ik hier weer. Hopelijk tot dan en uh, straks de VPRO met Nooit meer slapen... waarin schrijver Justine Leclerc komt vertellen over haar nieuwe roman, Krimp. Elfie Tromp interviewt haar. Goeienacht en tot morgen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette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 Het apostolisch genootschap daagt je uit... jouw antwoorden te vinden op levensvragen. Kijk op jezelf.nl. Slecht weer is mooi weer. Nu stil opmerken als de Noordfeest en Patagonia. Bij Bever en op Bever.nl Speksevers hoor 4. Bij specsavers krijg je toch oude modellen? Of, of slechte kwaliteit hoortoestellen?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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Bent u de volgende business controller? Doe de test op alexvangroningen.nl Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX-5. En je weet het. Mens en machine in perfecte harmonie. Ervaar het gevoel op Masta.nl. Drive together. Zondag 4 februari is het Wereldkankerdag. Een team van experts zit vanaf 3 uur voor je klaar om al jouw vragen over kanker te beantwoorden. Je kunt live chatten tijdens het online programma Vraag vandaag. Kijk zondag aanstaande om 3 uur via kwf.nl. Samen komen we steeds dichterbij. Kwf Kankerbestrijding. NTO Radio 1.